1 Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is goed nieuws voor sportscholen, binnenzwembaden en pletsparken. Die mogen vanaf woensdag definitief weer open. Vanochtend gaf het kabinet definitief groen licht voor de versoepelingen, zegt minister De Jonge. We moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee. ...zijn we er echt nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. En vanaf overmorgen mogen de terrassen dan ook langer open... ...en kun je weer naar de dierentuin en de bibliotheek. Dan mag ook weer wat publiek naar voetbalwedstrijden deze week. Er wordt nog gespeeld om een Europees ticket en voor promotie en degradatie. Een brand in Den Haag, waardoor afgelopen nacht zes woningen moesten worden ontruimd... is waarschijnlijk aangestoken, denkt de politie. Omwonenden hebben ook twee verdachten gezien bij de winkel waar de brand ontstond. Er stond gelijk een laaien. Twee jerrycans benzine, ja. dat wil wel fikken. Ja. <laughs> en die mensen, haal je ze in je hoofd. Twee mensen en hun baby die boven de winkel wonen... moesten door de brandweer van het dak gered worden. Ze zijn voor de zekerheid nagekeken in het ziekenhuis. En nog een half uurtje en dan beginnen de eerste examens. Onder meer Duits en Nederlands bij het VMBO, bedrijfseconomie voor de HAVO en wiskunde voor het VWO staan op het programma. Noah uit Almere gaat ervan uit dat het allemaal wel goed zal komen en hij weet al hoe hij het gaat vieren. Heel hard schreeuwen onder andere en echt genieten van mijn vakantie. Ik denk niet eens heel uitbundig, gewoon echt, dan heb je echt even rust, niet meer die onzekerheid... Ik denk dat is voor mij echt de optimale manier om te vieren. Gewoon met mijn familie blij zijn. Scholieren die de bol nog een beetje willen bijspijkeren kunnen vanavond om 5 uur terecht bij mijn collega's van NOS Stories. Want zij bespreken samen met docenten op YouTube de laatste ingewikkelde vragen voor de examens van morgen. Het weer. Af en toe zon vanmiddag, maar ook veel buien. Er kunnen ook een paar pittige bij zitten met hagel en onweer. Het wordt de graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden. DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een vertraging op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen bij Prezandijk. 10 minuten tot een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Welcome my dear dear friends let the party begin oh, the rain. Rainbow Radio Soundboard CFM MAL FM, FM. Was Vrede van Rut Chakot. Uh, welkom een hele goede middag bij Rainbow Radio Zandvoort. Het is de eerste maandag van de maand mei. in ja, dit geval. het geval. mei al ja, Precies, ja, ja. en sirenes hebben geklonken. Uh, gelukkig uh, is dat uh, zeg maar niet zoals uh, 78 jaar geleden natuurlijk. Nee, dat Want uh, in het kader oh, ja. van uh, mei en uh, 4 en 5 mei... besteden we in deze uitzending aandacht aan LHBT'ers. Uh, ja, dat in weten we niet. Hey, in de oorlogstijd. Ja, ja. We kunnen het eigenlijk alleen maar over... Humo's lesbisch en, en homo's ja, hebben. En, ja, werd, uh, dat, men kwam niet uit de kast. Nee, precies. Nee, dat dat, dat andere, was eigenlijk een beetje ja. onbekend, om het zo maar te Cies, zeggen. Ja. Um, daar gaan we het over hebben met uh, uh, historici en auteurs... Van, uh, van boeken die er onlangs zijn verschenen. En als tegenhanger gaan we lekker luisteren naar verschillende uh, fragmenten uit het Eurovisie Songfestival. Waarbij we wel een beetje een link hebben gezocht met uh, bevrijdingsdag. Hè? Ja, dus ja. een beetje het, het karakter een van beetje. protest. Een beetje, af en toe en niet en, altijd, maar wel... Nee, uh, ja, nee. ja. Soms, uh, ja. soms gewoon just for the fun of it. Ja, precies. Uh, de gewoon de vrijheid, omdat de het een lekker nummer is en uh, een vrijheid ja. inderdaad. Ja, precies, ja. ja.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 Uh, uh, ja, ja, die zat dan aan de verkeerde, aan de verkeerde kant, kant ja, ja, ja, en dan in de andere, in de ongunstige. Uh, ja, de uh, zin om van het, het woord. Maar. Als ja. je de verkeerde kant was in de oorlog, dan was je voor de nazi's eigenlijk. Ja, precies. Ja. En uh, we ja. hebben zo direct hebben we een interview met Pim Lichtvoet. Uh, die gaat ons daar het een en ander vertellen. We hebben Tony Bouwmans, die uh, auteur en uh, uh, documentairemaakster, uh, die over drie van deze personen gaat vertellen. En we hebben nog contact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 It's the only way Como una mañana de verano Como una sonrisa Van uh, Mocedadados, als ik het goed <laughs> uitspreek. Mijn Spaans ja. is niet zo heel erg geweldig. Um, een nummer uit 1973. Nou. Ja. ja dus en ik, is ik kan het ook nog leuk. herinneren. Ja? Als ze dat ja, ook. Nou ja, ja ik nee, ook. Nee, dat, dat dan niet. Het zijn van die <laughs> klassieke's, hè. net zoals ja. uh, What's Another Year. En dit is heerlijk om daar ook gewoon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 Uh, dat, je heete, kan ze, dat kunnen Wie moet ik vertrouwen? Wie kan ik vertrouwen? Precies, wie, wie, kan, ik kan, ik nog vertrouwen, wie ja. kan ik nog vertrouwen? Van ja, ja. Uh, Klaus Muller. Ja, die hebben jullie gezien. Of niet? Ja, ja, ja. Nou, de, de tentoonstelling zelf hebben we niet gezien, maar we hebben opgezocht uh, wat het was en uh, zodoende zijn we daarop gekomen. En, oh, okay. Dus ja. daar, daar, daar werd ja. inderdaad over verzetshelden. ook.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 He, die zijn opgepakt daarbij, en toen bleek dat ze Jood waren, die zijn naar Westerbork getransporteerd, gedeporteerd, maar die hebben nooit een roze driehoek gedragen. Die nee, die zijn Nederland... dan als Jood zeg maar, aangemerkt en, en, ja, en Jood, daarom, ja. een roze, uh, dat een paar van die, van, van, die, van die sterren, de delen van de sterren roze zijn gemaakt. Dat is niet gebeurd, is niet nee. bekend. In, in Nederland is die roze driehoek nooit gedragen.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 Eigenlijk, ja, ja. En dat, maar dat is altijd zo gebleven... dat het, mm -hmm. dat, dat, zeg maar, uh, het gedrag was fout. Maar het, wat zeg maar, uit het onderzoek blijkt... dat zeg maar, voor de oorlog... had je echt een, een, een, een, een brigade bij de afstandsambitie... van meneer Opijnen... die maakte best wel redelijk jacht op homo mannen. Ja. En na de oorlog kreeg je door de koude oorlog... kreeg je vanuit Amerika overgewaaid... vanuit McCarthy, dat jacht op communisten... zijn ze ook op homo's gaan jagen... Werd uiteindelijk eigenlijk veel moeilijker. Dus de, de, de oorlogsperiode was bijna een soort pauze. En dus de spermtijd werd in sommige kringen ook sperma genoemd. Ja ja, ja, ja, ja, precies. Dus je kon blijven slapen bij mensen, zonder dat je daar een smoesje voor hoefde te verzinnen. Ah ja, dus er was eigenlijk een soort van. Uh, uh, soort, ja, uh, do, door, door die uh, avondklok was het eigenlijk ja. mogelijk om, zeg maar. Um, Jouw ja, je blijft eigenlijk, eigenlijk ja, ja. juist de vrijheid op te zoeken ja. binnen ja. de beperking. Ja. Ik zeg het was geen halleluja-tijd, maar dat had weer zijn eigen mogelijkheden door die strenge, die strenge, tijden waarop je wel of niet nog zien, mocht worden en zo. Dus het had zo zijn voordeel. Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja als elk nadeel heeft zijn ze voordeel, zeg maar. Of, of zo, hoe klein die ook is.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 Rainbow Radio Zandvoort Op ZFM wordt iedere hou hou platina. <totstuk> was altijd het beroemde einde van Dingen Dingen Dingedon. Ja, inderdaad. Ook hey, lang geleden? De, nou, huh? heel, heel lang geleden, want <laughs> daarna hebben we heel lang moeten wachten voordat <laughs> ja. Nederland natuurlijk weer een keertje eerste werd. Ja. ja. ja. En uh, ja, dat is natuurlijk gelukt. Dat is gelukt. Ja, precies. Ja. En ook Na, dat nummer. Dat twee zit, uh, jaar. Twee jaar hebben we ook nog. Uh, ja, precies. Want uh, tot die tijd zitten wij te wachten totdat we uiteindelijk <laughs> ook het feestje kunnen vieren, natuurlijk. En, uh, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Zo is dat. Ja, precies. En natuurlijk komt dat nummer natuurlijk ook nog even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 dat heb ik bijna mijn leven lang gedaan. Eerst bij de radio, bij de Vara Radio. Verslaggeefster. Eh, Daarna eh, bij de Vara Televisie heb ik documentaires gemaakt. Voor een groot deel gewerkt bij het programma Zembla. En eh, ik ben gepensioneerd sinds een groot aantal jaren. En na mijn pensioen ben ik boeken gaan schrijven. Of boeken gaan schrijven. Uh, ja, dat, ja, zo kun je het wel zeggen, denk ik. Yeah, yeah. En de connectie met... met uh, met de Regenboog Community. Ik heb erover nagedacht. Volgens mij stamt dat uit de jaren zeventig. Ik was lid van Dolomina. Daarna ben ik verslaggever bij de Vare Radio geworden. En ik heb toen in die periode als slaggever heel veel werk gemaakt van de actieve groeperingen die toen opkwamen. Het was een ontzettend interessante tijd. Ja. Zoals.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 Ja, goh, wat leuk zeg. Ja. Ja. En dan zeg maar, na het pensioen is het schrijverschap ontstaan. En ik, zoals ik begrepen heb, zijn dat voornamelijk biografieën die je, die je schrijft. En in het kader daarvan eh, nodigen we je, je natuurlijk ook uit voor dit interview. Hoe is voor jou dat schrijverschap ontstaan? Nou, dat...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 Ja. Um, is daar uh, helaas uh, zeg maar, uh, verraden en uiteindelijk gefusieerd. Um, ja. En uh, ja, zijn laatste uitspraak was, wat uh, schijnt te zijn geweest... zegt de mensen dat homoseksuelen niet per definitie zwakkelingen zijn. En, uh, ja, nee dat klopt. Dat is een uitspraak um, die hij heeft gedaan tegenover Lauma Zerel. En Lauma Zerel was een advocaten...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 forgeting posso voltar a Peço que regresses. Que me voltes a querer. E eu sei. Que na een sean és sozinho. Talvez te vergadering. voltar a aprender. Se o teu coração. Não quiser, se ver não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode andar. Dat was Salvador Sobral met Amar Pelos Dois. Prachtig nummer.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 Um, ja. Willem Arondeus was betrokken bij uh, de aanslag op het bevolkingsregister... 78 jaar geleden een maand geleden. Um, uh, bij, daarbij betrokken was ook Frida Bellenfante. En over Frida Bellenfante heb je ook een, um, een boek geschreven. Um, in 2015, een, een schitterend vergeten leven, de eeuw van Frida Bellenfante. En ja. Uh, ja, nu zijn we heel nieuwsgierig, wie was Frida Bellenfante?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 Maar ze had, voordat ze um, met haar klein orkest begon, zo heette haar Kamerorkest, had ze een dirigentencursus gevolgd in Zwitserland. Bij een gerenommeerde Duitse dirigent, die les gaf. Die was gevlucht voor de nazi's uit Duitsland, Scherkjen heet die. Mm -hmm. En daar had ze niet alleen een, dirigent, een dirigentencursus, maar ook een cursus nazi, zal ik maar zeggen. Ja. Want Scherkjen heeft daar verteld wat er gebeurde in Duitsland. Ja, Zij was met de de kunstenaars. Van. Ja.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 Een kopie, uh, zeg maar, of een origineel in het bevolkingsregister in Amsterdam. Ja, precies. En als de ambtenaren ontdekten dat er valse personen bij zijn omloop waren... dan gingen ze misschien harder optreden, meer raties houden. Ja. Dus toen is ze op een avond besloten op te...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 Maar de grote regisseur was Aron Peijus. Ja, ja. ja het was, de verhoudingen lagen toen de tijd natuurlijk toch compleet anders. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je, je was, uh, uh, uh, het schijnt dat Gerrit van der Veen toch, uh, uh, ja, toch wel heel graag in de belangstelling stond... om het zomaar even te zeggen. Ja. En de honneurs he, ook heeft overgenomen, uh, als het ware. Of de eer naar zich toe uh, schijnt, heeft getrokken. Um, maar zij als vrouw uh, had eigenlijk toch nog ook weer een andere positie. Want ze mocht bijvoorbeeld ook niet meedoen, hè?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 Ontzettend. En ze is heel oud geworden. Ja. Yeah. Ze is ergens in 2005 of dergelijke is overleden. Let's go. Baby, I some more. up. Ja, the